Middernacht, het is woensdag 2 maart. Renate Evers met het NOS Journaal. Het is nog zeer onzeker of CDA, VVD en PVV... na de Provinciale Statenverkiezingen van de komende dag... kunnen rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Er zijn drie peilingen gehouden... en de partijen krijgen daarin 34 tot misschien 38 van de 75 zetels. De peilingen werden gehouden voorafgaand aan het debat van afgelopen avond. Daarin benadrukte VVD en CDA dat het land zal stilstaan... als de coalitie niet kan doorregeren. Drie leerlingen uit groep 8 hebben de CITO-toets dit jaar foutloos gemaakt. Ze wisten alle 200 vragen goed te beantwoorden. Een van deze leerlingen wist daarnaast ook nog eens het goede antwoord... op alle 90 opgaven van het facultatieve onderdeel Wereldoriëntatie. En acht kinderen hebben één fout gemaakt. Dit jaar hebben in totaal 157.000 leerlingen de CITO-toets gemaakt. En de resultaten zijn vergelijkbaar met andere jaren. Zo scoren jongens gemiddeld beter op de onderdelen rekenen wiskunde... en meisjes zijn wat beter in taal. In Oostenrijk heeft Natasja Kampusch, die jarenlang gegijzeld is geweest, een schadevergoeding geëist van de staat. Ze vindt dat de politie te weinig heeft gedaan om haar te vinden. Natasja Kampusch wist na een gijzeling van acht jaar op eigen kracht aan haar ontvoerder te ontkomen. Die pleegde dezelfde dag nog zelfmoord. Volgens Oostenrijkse media zou Kampusch een miljoen euro eisen. De VN heeft besloten om Libië te schorsen als lid van de VN Mensenrechtenraad. Reden voor het besluit is het geweld dat het Libische regime gebruikt tegen betogers. De raad begint ook een onderzoek naar de mensenrechten schendingen in Libië. In Rotterdam zijn zes jongens van 14 en 15 jaar aangehouden... die worden verdacht van een reeks gewelddadige straatroven. De tieners komen uit Rotterdam, Ridderkerk en Capelle aan de IJssel. De politie Rotterdam-Rijnmond kwam de zes jongens op het spoor... door wijkonderzoek in het district Feyenoord-Ridderster. Het weer vanuit het oosten klaart het op. Minimaal vannacht tussen plus 2 in Zeeland en min 3 in het oosten. Overdag geregeld zon, middagtemperatuur rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. nacht, goedemorgen. U kunt gaan stemmen. Ja, vandaag. Maar in Friesland, in Leeuwarden... kan u nu al stemmen. Maar waarop dan? Die provinciale statenverkiezingen zijn volledig gekaapt... door de landelijke politiek. Dat bleek net nog even uit... dat korte nieuwsbulletin. Dat bleek ook weer uit het debat op Nederland 1 vanavond... Waar zijn de provincies? Wat zijn de strijdkreten? Er gaan stemmen op om provincies op te heffen. Zou dat dan eigenlijk al gebeurd zijn? Vraag ik me nog even af. Wat ik wel heel goed vind aan die Provinciale statenverkiezingen is dat je heel veel lieve, mooie, vriendelijke, open, onbekende gezichten... langs de kant van de weg ziet. Dat zijn lijsttrekkers voor de Provinciale Verkiezingen. Ze sieren de aanplakborden. Mooi Nederland. In de krant... Was ik gisteravond. Wat niet werkt bij een verkiezingscampagne is een gezicht op een affiche. Hé, hey, wij hebben zo'n provinciaal gezicht in huis vanavond. De aanvoerster van de FNP gaat over Friesland. Want wat zegt het affiche? Ik houd van Friesland. Ik snap dat wel. Ik heb er laatst een auto gekocht. Dat ging puik. De wegen er naartoe voortreffelijk. De problemen begonnen op de terugreis, eigenlijk pas bij Amsterdam. Waar houd ik van? Van de voicemail. Er is één nieuw bericht. Hoi Lex, met Helco. Jij praat vannacht met een gast op wie jij en ik morgen niet kunnen stemmen. Op uh, Annertje Turing namelijk, van de Frieske Nationale Partij. Dat is een partij met een eigen Friese identiteit, uh, hoog in het vaandel. Maar wat is voor haar nou de ultieme trots van Friesland? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Ik wens jullie een goed gesprek samen en uh, Fries bloed, op, hè. <tied> goed, voor iedereen die lang genoeg is blijven luisteren... om te weten wie dus vanavond de gast is... En nu gauw moet gaan slapen om morgenochtend vroeg te stemmen. U vindt het hele gesprek in ieder geval morgenochtend vroeg op onze website. kazeluna.ncf.nl En voor, als u echt niet langer kan wachten, is hier het antwoord van Annegier Toering. Ja, wat is voor mij het uh, ultieme Friese gevoel? Ja, de trots. De trots. G grutsk. De grutske. Grutske. Ja, wij binnen grutsk op taal, ja. cultuur. Maar het, is Landschap. dat het ultieme? Ja, dat zijn al een hele, de hele reis. Wat is nou echt... De, nou, het de, de, de, ultieme is, uh, is het gevoel, is, het, is je identiteit. En dat is een, uh, een gevoel om Fries uh, te zijn, om vrij ja. te zijn. En dat is uh, lekker, dat is heel heerlijk. Ja. ja. Je bent geboren en getogen in Friesland? Anders ik ben kan je geboren zeggen. en getogen in Friesland. Waar dan? Kun je hem een schets geven van ja, hoe, ben... die, hoe, je dan, hoe je leefde als meisje... en waarom dat dan vanaf dat begin dat Friese gevoel hè? Nou, ik moet zeggen dat uh, je bent geboren in een... Uh, in de Grijthoek ben ik geboren. Mijn ouders hadden een boerderij, uh, we hadden een veefokkerij. Ik ben opgegroeid heel dicht bij het landschap, bij de dieren. Zelf koeienmelken? Ook zelf koeienmelken, ja, inderdaad. Dus uh, minder dan uh, die grote meegestallen uh, tegenwoordig. Maar uh, ja, heel dicht bij de natuur uh, opgegroeid. En wat zegt die natuur jou? Wat vertelt die natuur jou uh, als, als, als uh, wezenlijke boodschap? Ja, die, die vertelt dat, uh, dat er ruimte is. En als je ergens bent waar ruimte is, dan is er ook ruimte in je hoofd. En in je hart ook misschien? En in je hart. Ja, zeker in je hart. Hmm. En dat gaat nooit meer weg. En als er ruimte is in je hoofd, ga je dan anders met mensen om? Ik denk het. Ik zag het in uh, Australië bijvoorbeeld ook. Daar heb je ontzettend veel ruimte. En je ziet dat mensen daar rustig van worden. En dat ze uh, ja, ruimte geven ook aan andere mensen. En dat is voor mij uh, heel ja, belangrijk. Dat is een heel mooi. Hele letterlijke vertaling. Ja. Van ruimte in het landschap naar ruimte voor, voor ja. andere mensen. Ja. Goed. Annachtje Toering. Uh, je bent uh, voor je werk senior onderwijsadviseur. Ja. Um, voert dus de lijst aan van de FNP, de Frije Nationale Partij. De vierde lijst in Friesland. Zit al acht jaar in de Staten. Je bent zelfs vicevoorzitter, dus de plaatsvervanger van de commissaris van de Koningin. Dat is op John Jorritsma. Houdt van reizen, Australië begrijp ik. Lezen, lekker eten. Fan van Heerenveen, 63 jaar oud. En je staat dus nu met je kop op dat affiche... Dat je, was even winnen. Je bent jezelf ja. nogal vaak tegengekomen. Ja, ontzettend Wat vaak. zie je dan? Want voor luisteraars, uh, u kunt ook even kijken op de website van Casaluna. Daar hebben we hem, dat affiche uh, pront op de voorpagina gezet. Van kazeluna.ncv.nl uh, Wat zie jij dan als jij naar jezelf kijkt? Nou, eerst schrik je. En dan denk je, oh jee, daar sta ik. Waar nou, schrik je dan van? Nou, dat je je eigen uh, afbeelding tegenkomt. Het is uh, gelukkig spiegelbeelden gemaakt. Ja. Dus het is net of uh, ik in de spiegel kijk... En ik ben verbaasd hoeveel van die affiches in, uh, in, geplaatst zijn. Want we hebben ontzettend veel uh, vrijwilligers. Ja. Onze afdelingen zijn ontzettend uh, bezig geweest met plakken en met, met plaatsen. Dan kreeg ik weer een mailtje. Ik heb je ook opgehangen ergens. Of ik heb je in het licht gezet. Of... Ja, schitterend. Maar wat zie je dan toch als je naar jezelf kijkt? Aanvoerster van een lijst. Wat zie je dan eigenlijk zelf? Wat oh, ja, voor wat vrouw zie je dan? Ik. Ja, ik zag altijd een lijst uh, lijstaanvoerder die voor me was, Johannes Kramer. Ja. En dan ineens ben je het zelf. Ja. En dan, uh, ja, dan denk je, ik hoef vanmorgen niet in de spiegel te kijken. Ik nee. kijk gewoon... Je nee, geeft geen antwoord, hè, maar nee. wat je ziet. Nee. nee, wat zie ik? Ja, ik zie een, uh, een vrouw die... Uh, ja, dat moet ik misschien even in de achtergrond vertellen. Die, uh, Ik heb een borstkankertraject gehad. En dat is pas geleden. Uh, dat is een jaar ja. geleden. En daar heb ik uh, van geleerd dat je altijd sterker uit de dingen moet komen. Dat je dus niet bij de pakken neer moet zitten. En dat je het gevoel hebt van ik wil iets doen. Ik ga iets doen. En ja, dan ga je er toch maar voor. Ja. Ja. Ben je nu uh, helemaal genezen overigens? Ja, ik ben uh, je genezen. Het, je je weet het, het nooit. begrijp nee, uh, ik. Ja. Ja. En heb je wel, ben je ook wel door een dal gegaan van angst of paniek? of ja. Heb je het vanaf het begin van meteen gezegd? Nee, ik, ik ga er niet. Hoe, is dat? Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik, ik, ik was dus zeker... Ik, ik was statenlid toen. Uh, en toen ik het hoorde, dacht ik... Oh, dat ben ik niet. Uh, dat klopt niet. Uh, dat... Uh, dat vind ik ja, mooi. Dat ik, ik ontkende het. Ja. Nou, en het tweede was uh, dat je dan denkt van... Oh, wat gebeurt er met mij, met mijn lichaam enzovoort. En je kunt eigenlijk maar één ding doen. En dat is, uh, ga er maar voor. Ga er maar voor. En ja, en daar heb ik heel veel uh, steun uh, gehad ja. van mijn kinderen... en van mijn man en van vrienden en van collega's. Ja. En, en dan denk je op een bepaald moment van... ik moet hier sterker uitkomen, ja. ja. En dat, dat is nu ook zo? En dat jou. is nu ook zo, ja. nou, je, ziet, je ziet er stralend uit, dat zie je ook op het affiche. Maar, en ook ja. zoals je nu tegenover me ja. zit, terwijl je al een dag ja. achter de rug hebt... Hè. Ja. Um, vanavond nog in een debat hebt gezeten... Ja. Ja. voor de regionale televisie in Friesland... Ja, dat klopt. Ja, we hadden een uh, debat nog uh, rond uh, Joort, hè, noemen ze dat, uh, half zeven, half acht. Dus dat, uh, ja, en toen zijn we hier naartoe gereden. Ja. Ja, zullen we dan, ja. want je hebt iets meegenomen, annigje Touring. Dat vind ik wel een soort van omkoperij. <laughs> Het is een Sonoma Berenburg. Ja. We hebben hem nog niet open, maar dat gaat wel nu gebeuren, want jij wil ook? Ja, ik wil Je bent, wil er, ook. Je ik bent er wel een glaasje. ja. Ik weet niet, moet je, hoe moet je dit drinken? In een geug achterover? Of uh, nippen? Nou, ik zal me nippen. Ja. <laughs> Want dan vind je het zo lekker, dan neem je er nog een. Dus ja, je moet okay. lekker ik, ik moet nog de twee uur ja. door. Dan nou, dan gaan we hier tjog, ga je he? op tjog. Friesland. Tjog? Tjog. tjog. Nou, heel ja, hoor. Mm. Ik geloof dat dit mijn eerste berenburg is, maar goed. Lekker. Dat is alvast een goed begin. Ik ga je toch even nog uh, confronteren met... En dan gaan, we door. dan gaan we echt over Friesland hebben. Met wat er uh, gisteren in de NRC Handelsblad stond. Een uh, stuk van Jan Kuitenbrouwer over de taal die bij de, bij de uh, uh, verkiezingscampagne wordt gehanteerd. En dus ook even over die affiches. Ik vond het namelijk eigenlijk ook wel een geestig stuk. Je ziet al die verkiezingsposters. Op de meeste daarvan staat een gezicht van een onbekende. Alsof aandacht wordt gevraagd voor een vermissing. Wat zou er gebeuren als je al die gezichten op al die borden langs een... En zoveel zou losknippen en zou voorleggen aan een proefpanel. Wat hebben deze mensen gemeen? Uh, zijn het singles? Als niemand deze mensen kent, waarom worden ze dan afgebeeld? Om te bewijzen dat ze bestaan? Misschien? Wij zeggen niet alleen dat wij een kandidaat hebben, maar wij, wij bewijzen het ook. Net de redelijke, aangepaste, normale gezichten, zijn dat. Saaie, brave, gemiddelde gezichten. Het is alsof je bladert door de Weekamp-catalogus. De koor competence van een moderne politicus is hoe je moet kijken. Of wordt aan hun voorkomen een wervende kracht toegeschreven? In dit hoofd zitten goede ideeën. Dat ziet u toch? Onderzoek wijst uit dat die koppen niet werken. Maar het is blijkbaar moeilijk om iets anders te verzinnen. Dat vond ik wel erg scherp, moet ik zeggen. Ja. Waarom, waarom toch ook jullie, hè, bij de Fieske ja. Nationale Partij, ja. jouw hoofd in beeld? Sterk? Ja. Ik geef het toe onmiddellijk. Ja. Maar het schijnt niet te werken. Nee, dat hangt er van af. Uh, of mensen je kennen, ja of nee. Ja. En uh, so, uh, ik heb nu meegemaakt dat mensen mij gewoon uh, mailen van... oh, ik zag, je aan de, ja. <laughs> ik zag je aan de weg staan. Wat leuk. <laughs> Wat zie je er weer gezond uit. Ja. Dus dat werkt op maar een andere geldt, manier. Dat, maar dat geldt dus voor mensen die jou kennen? Of ja, kent iedereen ja. in Friesland je inmiddels? Uh, is dat zo? Nou, dat hoop ik. <laughs> ja? Ik hoop nee, dat ze me, me, me nu allemaal kennen. Nee, maar er zijn wel heel veel mensen die me kennen. Ja. En, en het is altijd zo, als je iemand kent, dan valt het op. Ja. Als je iemand niet kent, dan valt het niet op. Nee. He, nou, want je, dat, dat is ook, uh, als je in beeld bent... Uh, dan zeggen mensen altijd tegen je... oh, ik zag je op de televisie, of ik uh, hoorde je voor de radio. En als je dan vraagt, wat ging het over? Dan zeggen ze vaak, oh, dat weet ik niet, hoor. Ja. Dus beelden, ja, wij, ons brein uh, denkt in beelden hè, en niet in woorden... Uh, ik heb er wel naar gekeken toen al die borden daar hingen. En toen vond ik uh, toch dat bijvoorbeeld D66. heeft uh, alleen groene letters D66. Ja. Dat, dat is toch wel heel helder. Ja. Dat is ook een beeld, hè? Ja. Maar dan moet je, je weten gehoord. wat D66 is. Ja, dat is waar. Dat is volgende. Maar ik geloof dat dat wel de meeste mensen wel weten. Die vinden dat het verstandiger moet in Nederland. Ja. Er is ook kritiek bij Kuitenbrouwer, althans, op de slogans. Um, wat is het in het Vries? Het moet. Niet meer? Ja, kan het niet in het Vries, jij kan het veel mooier in het Fries zeggen. Uh, net, ja. net meer? Net meer, maar beter. Nee, wat niet, staat er? Ja, ik zoek het nu even op. Uh, niet meer, maar beter? Ja. Ja. Niet meer, maar beter. Jij ja. wil... Je bent namelijk uh, lijstaanvoerder van de Frieske Nationale Partij in Friesland. Uh, maar ook sta, sta je genomineerd als eerste voor de Eerste Kamer. Nee hoor. Is dat niet zo? Nee. Daar hebben wij uh, de OSGF voor. Dat is uh, Hendrik de Hoeven. Dat is wel een FNP'er. Oh. En die staat dus voor de Eerste Kamer. Ja, okay. dat is onze kandidaat voor de Eerste Kamer. Oh, dan heb ik, met, dan heb ik dat verkeerd. Ja. Uh, de, de OSF, de onafhankelijke statenfractie... Senaatsfractie. Senaatsfractie ja. in de Kamer. Daar zitten een aantal van de provinciale partijen. Ja, die hebben lokale soort... en regionale Precies. partijen. En die zijn verenigd in het OSF. Ja. En Hendrik de Hoeven, wat ook een FNP'er is... Want wij zijn de grootste regionale partij. Die is vertegenwoordigd in de Eerste Kamer ja. voor ons. Ja. Okay. Nee, ik dacht even dat jij in de Eerste Kamer wilde. Nee, Kamer. ik wil niet in de Eerste Kamer. Nee, okay. dat is, dit ik is al vind genoeg. Dat... De... Ja. Acht jaar statel is, is, is sowieso ja. goed. statenlidmaatschap is goed. En misschien moet ik ook zeggen, ik ben heel erg jong in de politiek. Want ik ben nog maar acht jaar in de politiek. Ja. Mijn, mijn leeftijd is iets ouder. Ja. Ik ben heel oud begonnen en uh, nog ik, niet zo heel uh, ouderot, bedoel je? Nee, ik, ik ben niet gekomen vanuit uh, gemeenteraden... of uh, meelopen met, uh, met jongeren in partijen. Helemaal niet. Ja. Ik had wel het gevoel dat ik iets had laten liggen. Omdat ik het ontzettend druk had met mijn werk en de kinderen. En, hm. en noem maar op. En uh, toen dacht ik, hey, ik, eigenlijk heb ik de politiek laten liggen. Ja. En misschien is het tijd, op deze leeftijd... om iets anders te gaan doen. Anders gaat iedereen vragen van uh, wanneer ga jij, uh, wanneer stop jij? En ik had het gevoel, dan moet je iets nieuws gaan doen. En toen ben ik de politiek ingestapt. Goed zeg. En vind je het nou ook inderdaad bevredigend of, of, of spannend of... Nou ja, bevredigend is misschien wel het beste vraag. Ja, ik, ik vind het heel leuk om uh, in de politiek uh, bezig te zijn. En dat klinkt misschien heel gek, maar... Uh, onze Friese uh, provinciale staten uh, zijn staten die uh, toch het gevoel hebben... we doen het ergens voor. Hm. Ik denk dat dat voor alle partijen geldt. Dus we kunnen samen heel veel doen. En uh, als je iets klaar krijgt, daar doe je het voor. Hm. En dan gaat het om de provincie. Het liefst, liefst met alle partijen samen? Het liefst met alle partijen ja, ja. samen. Zo zijn, hebben we bijvoorbeeld een statencomité opgericht... waar alle partijen in zitten om het Fries- in de grondwet te uh, veranderen voor elkaar te krijgen. Dus een soort lobbyclub. Maar dat doen we wel met één gezicht naar buiten. En iedereen doet aan mee. En dat soort dingen, dat vind ik erg goed. Ik las vorige week in de krant een stuk van een bestuurskundige... die zei, eigenlijk moet je die provincies opheffen als bestuurslaag. Er is in Nederland ja. één bestuurslaag te veel. Je hebt dat landelijke politiek, dat is natuurlijk absoluut nodig. Je hebt de gemeentepolitiek, die gaat ook steeds meer dingen doen... en die worden misschien wel groter... Eigenlijk zouden die gemeenten bijna alles wat die provincies uh, nu doen, over kunnen nemen. En hef die provincies op, dat is een, bestuur, een dure bestuurslaag, weg met de provincies. Ja. Wat vind nou, je ik, daarvan? Ik weet niet of uh, de provincie een dure bestuurslaag is. maar nou, Het kost niet we... veel geld natuurlijk. Uh, dat is een gedachte die vanuit de structuren uh, bedacht is. He? Als je zegt, van, oh, er zijn er drie, dat is te veel, dus hmm. we gaan er twee van maken. Misschien is geld niet meteen het argument, maar in ieder geval is het bureaucratie. Ja. En ja. is het vertragend, laat ik ja. dat dan als een beter argument handelen. Maar ik denk dat, het, dat politiek uh, voor de burger moet zijn, voor de mensen moeten zijn. Dan zijn er dingen die heel, heel dicht bij die mensen staan, en die moet je gemetelijk doen... En ik ben ervan overtuigd dat de provincie werkelijk een heel duidelijke rol heeft. En vooral in Friesland uh, leeft dat uh, gevoel heel sterk. Omdat je toch uh, kerntaken hebt. Ja. En uh, we moeten wel terug in onze taken. Want we hebben wel uh, last van opgeblazen bestuur, zeg maar. Uh, alles werd door de provincie aangepakt. Uh, vooral sociaal beleid. En dan kun je van afvragen. Dus, hoort dat ja. ook thuis eigenlijk bij de gemeente? En dat... Dan kun je dus stellen dat het voor een gedeelte bij de gemeente thuis hoort. Omdat die heel dicht bij de mensen staat. Mm. Maar dat je ook provinciaal toch een aansturing moet houden. Uh, een organisatie daarboven die, uh, die mensen aanstuurt. Die dus uh, ook voor de vrijwilligers er kan zijn. Mm. En in Friesland is het zo dat we uh, toch wel uh, een sterke provincie vinden. Onze partij in ieder geval gaat voor een sterk provincie. Mm bestuur en voor een sterk Friesland. Ja. En dat heeft te maken met de kerntaken. Onze kernta want, want wat hou je dan over als je bijvoorbeeld dat sociale beleid... wat inderdaad niet thuis hoort op het niveau van de provincie? Terwijl je dat natuurlijk eigenlijk wel zou willen. Ja. Want jullie hebben ja. ook in je partijprogramma... maar misschien komt daar straks nog wel meer over... inderdaad een aantal dingen die eigenlijk ook landelijk... moeten worden uitgevochten. Dat, dat staat er toch in over ja. democratie... Ja, ja. over ja, saamhorigheid ja. in ja. de samenleving. de ja. kernwaarden. Ja, dat is volgens ja. mij allemaal niet. Dat zijn kernwaarden. Ja. Maar goed, dat, dat, dat hoort niet thuis op het niveau van de provinciale politiek. Nee, maar het is wel, uh, dat zijn onze kernwaarden, die zeven kernwaarden, dat zijn eigenlijk de dingen uh, waarvanuit je dus die politiek bedrijft. Ja, ja. En als je zegt, wat dus doet de provincie? Dan, dan kom je bij economie en dan kom je bij landschap en ruimte. En dan heb je het vooral in Friesland ook over taal en cultuur, want daar hebben wij dus echt een kerntaak. Ja. Dat, dat, daar, dat, is, dat, kun je, dat moet je zelfs wel, in jullie, in jullie geval, als provincie verdedigen. Ja, en dat is niet alleen de FNP, de Fris Nationale Partij. Maar je ziet ook uh, provinciebreed dat eigenlijk iedere partij... we hebben er nu drie voor deze uh, 13 voor deze verkiezingen... maar dat eigenlijk 12 van die partijen ook, ook uh, zegt... Friesland moet blijven bestaan als provincie. Mm. Dus dat wordt heel erg sterk beleefd uh, in de politieke partijen. Ja eigenlijk vind ik niet friske nationale partij zou moeten heten, maar friske provinciale partij. Ja, ja het zou kunnen. Want jullie zijn ja. natuurlijk eigenlijk, dus juist dus een, een, een partij ja. die voor die provinciale taak is. Ja, en veel we zijn voor... een regionale partij. Ja. Maar het zou best kunnen dat we een wintertijd uh, over enkele jaren ook voor de Tweede Kamer gaan uh, meedoen. Hm. Nou. Join the club, zou ik zeggen. Ja, <laughs> want die, die kernwaarden zijn democratie. Uh, federalisme, dus dat gaat over uh, de manier waarop uh, de nou ja, het bestuur ja. uh, is georganiseerd. Internationalisme, echt uh, de ja. wereld bestaat. Ja, wij zijn de... ook een pro-Europese partij. Precies, bijvoorbeeld. Ja. Wat wij, uh, wij doen ook uh, ontzettend veel uh, samen binnen de EVA, en dat is de Europese Vrije Alliantie. En uh, daar komen al die partijen, dus die uh, vanuit de minderheden in Europa werkzaam zijn, die komen daar samen. Hmm. En daar hebben we ook uh, Europarlementariërs voor. En dan presenteert, de... even kijken of ik dat kan vinden... Uh, de partij zich met een filmpje ook. Dat staat bij de, bij de standpunten en de kernwaarden. En dan, klink je, dan klinkt je ongeveer dit. Kijken of we dat kunnen, hoorbaar kunnen maken. Dan zie je paarden, schapen, koeien. Prachtige beelden van Friesland. Mensen die in het gras liggen, wandelaars, grazende koeien. Friesland. Provincie van het waard, van gruiden, wetter, bosk, van schootjesillen en keertsen, van dynamiek, van rust en van actie. Een provincie om grutsk op te wijzen. Dynamiek dus, rust, actie. De FNP is dé partij van Friesland. Voor dat land en voor de meesten die er wenjen. De Frisse Nationale Partij is op 16 december 1916 opruchten... terug Piet Kramer en dan gaan we een terug naar de oprichter. Dus even, tot, even tot zover. Uh, want dan vraag ik me af... Uh, dan heb je dus uh, de, uh, ideeën over hoe de provincie bestuurd moet worden... en ingericht en wat daar moet gebeuren. We gaan daar zo ook verder. Heb je dan ook een, een, een signatuur à la... ben je progressief of, of uh, conservatief? Wat, wat, wat ben jij? Want ja. dat maakt eigenlijk niet uit, volgens mij... Voor jou. Nee, dat maakt niet uit. Wij zijn niet links, we zijn niet rechts. Je bent niks. En uh, Nou, we zijn alles. Nee, wij kijken gewoon welke dingen passen heel goed bij ons. En dan, dan denken we vooral omdat we voor de gemeenschap zijn. Ja. We zijn we een meerskipspartij, ja. zeggen we dan ook. En uh, daarvanuit uh, ga je kijken van wat is goed voor de mensen. En wat is niet goed voor de mensen? En dan hoef je niet te denken van... oh we zijn links of rechts. Dat speelt helemaal niet. We zitten ook precies in het midden, blijkt. Nou, dat blijkt dan, ja. ja. <laughs> en inderdaad... soms stemmen we met het CDA mee. En soms met de Partij van Arbeid. Of zij met ons. Ja. En, en uh, soms zie je, oh ja, dat is een linkerkant. En soms zie je, oh ja, dat is wat meer een uh, liberale kant. Ja. En wat vind je nou... Noem nou eens iets concreets... waar jullie als, als uh, Friske Nationale Partij aan willen werken... binnen de Provinciale Staten als dus jullie daar weer met een aantal mensen in gekozen worden... want je zit nu met vier of vijf, vijf zelfs. Ja. Uh, nou, we echt... zijn even groot als de VVD hè, ja. bij ons. Dus de, ja. Ja, eigenlijk de derde, vierde partij ja, dus in Friesland. De, ja. Maar wat willen jullie nou bereiken de komende jaren... Nou, we, wilden, concreet, we willen in ieder geval gaan voor een sterke, sterke provincie, die ook taken overneemt, zodat je dat provinciaal, provinciaal kan maar dan regelen. Heb, dan heb ik het gevoel, je verdedigt je eigen positie, dus dat snap ik wel. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat we het ook nodig hebben. We hebben in Friesland te maken met achteruitgang, economische achteruitgang, we hebben te maken met landschappelijke achteruitgang, we hebben te maken met een achteruitgang in taal en cultuur en met krimp. En dat zijn toch wel vier uh, elementen waar problemen liggen. Ja. En dan denk ik dat je dat dicht bij de mensen moet uh, oplossen. En bijvoorbeeld de dat... krimp. Ja. Krimp. De, de, de, de mensen, mensen gaan weg uit Friesland. Ja, sommigen... Prachtige provincie, maar we gaan weg. Ja, sommigen gaan weg. Dat zijn vooral de mensen die het elders, elders werk moeten zoeken. Dus een soort uh, brain drain, hè, wat we dan uh, ook, ook constateren. Maar 60% van de, van de mensen, of van, van de kinderen op school, die blijven. En die 60 procent, uh, die moet werk. Ja. En die moet nou, kunnen de... wonen. En die moet, uh... Maar waar, hoe hou je? Want je wilde die krimp tegengaan. Ja. Hoe ga je dat doen? Nou, dat kan je op verschillende manieren doen. Door uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben het plan ingebracht om uh, OZB vrije zones te maken. Waar uh, mensen dus goedkoper kunnen. wonen. Dus de belasting wonen. op huisbezit. bezit. Ja. Dan? ja, precies. En dat je dat op die manier doet. En dat je ook gaat kijken met de mensen in de dorpen. Van wat is hier aan de hand? Is, uh, is, is er sprake van leegstand? Wat doen we daarmee? Of moeten we iets afbreken en opnieuw uh, inbreien? En je moet ook gaan kijken. Uh, moeten we meer uh, van die grote... Uh, uh, meer woningen gaan bouwen bijvoorbeeld? Uh, of, of moet je dat stopzetten? Of moet je kijken van wat gaan we dat doen? Gaan we typisch woon... Uh, plaatsen maken. Uh, verbindingen moeten goed zijn, maar die zijn uh, in Friesland vrij goed. Uh, want ik denk niet dat een weg uh, ja. iets oplost. Maar je moet wel werk kunnen hebben in ja. zo'n uh, Is dat umgeving. de reden dat mensen wegtrekken? Dat te weinig Volgens, uh, werk nee, uit de onderzoeken komt uh, namelijk heel iets anders. Dat ze niet echt wegtrekken, maar dat ze vaak uh, verhuizen en dan gaan ze niet eens zo ver van, het, van, het, nee? van de plek waar ze nu wonen. Dus wat dat betreft... Uh, maar net buiten ik... de provinciegrenzen dan toch? Nee, nee, Want anders je, spreek je nee. toch niet van krimp? Nee, nee precies. Maar de, die krimp die heeft te maken met... Uh, uh, hoe sommige dorpen ook georganiseerd zijn. Oh. Hè? Als je sommige dorpen uh, ziet, dan is het ook niet, niet, niet zo... dat, dat uh, mensen daar wegtrekken, maar dat uh, winkels kon, uh, leeg okay. komen te staan. Of bedrijven. Okay. Of, uh, oh, ja. En daar moet je iets mee doen. En uh, ik denk dat je moet nadenken van... hoe gaan we dat gebiedsgewijs aanpakken? Uh, en, en dat je dus niet moet denken van, oh, ieder dorp moet alles hebben. Maar dat je dus gaat kijken van, wat, welke faciliteiten willen wij? En welke uh, dingen moeten we organiseren binnen dit gebied? En dan moet je het dus juist bovengemeentelijk, op, op een niveau ja, boven moet de gemeente... Je, ja, uh, ja moet dat je is bovengemeentelijk, ja. ja. Maar dat moet je wel in samenspraak met de gemeente doen. Ik denk niet dat de gemeenten dat alleen kunnen. klap de stilte komt, rond je dien puin, toch de morgen heen? Doos is de zin, het zil, we je beginnen, wat leeg weer in ter vol. Doof is die eigen paard, was maar Zij vol het wetter, droog rivieren, stremen. Zij vol een meesken van het lippen dremen. Wie is alles in vanzelfsvol als maar kies. Roem je die brek breek de morgen in? Lid en was voor steen in Wiederumte. Spreek ik die namen uit, zelst stod die er En doe ze mij dadelijk het lied van last, dat voor de stuk. Dan zou je het liefst eigenlijk heel lang stil willen laten zijn, stil zijn? Sanne Hoekstra, Fornaai de Stilte. Annagier Touring, um, wat betekent deze muziek voor jou? Uh, nou, deze muziek uh, betekent eigenlijk uh, meer dan één ding voor mij. Het is gemaakt door uh, Kees Bijlstra. Uh, Sanne Hoeksma die, uh, die, uh, zingt het. Het is een tekst van Bouwkje Witsma. En ik vind dat ze heel, heel mooi de sfeer neerzetten... van wanneer iets in puin valt... en hoe je dus weer opklautert en weer terugkomt. En dit heeft te maken met 50 jaar openluchtspel in Jorwert. En dat is ooit begonnen omdat de toren ineens in elkaar zakte. In de 50er jaren... En toen, is er, uh, to, toen dachten ze, we moeten iets doen om een nieuwe toren uh, uh, te, te kunnen bouwen. Mm. En toen zijn ze begonnen met een, een heel klein openluchtspel. En dat is een uh, traditie geworden. En dat is nu nog steeds. Een, uh, dat ze dat ieder jaar uh, mm. doen. En toevallig, mijn man heeft daar 50 jaar... 50 jaar? Nee, niet zo lang natuurlijk. Maar die heeft er heel lang de regie gehad. Nee. En toen het 50 jaar bestond hebben ze daar nou speciale muziek voor geschreven. En, en, en daar is dit lied uit vandaan gekomen. Het ja. past ook weer bij jouw persoonlijke geschiedenis. Ja. ja, ik heb er dus persoonlijk ook iets mee. En ja. ik vind de tekst ontzettend goed van uh, ja. Nou, Die kon ik dan even niet precies volgen, want wat vind ja. je, je daar mooie regels? Nou, nou, zij geeft eigenlijk heel goed de sfeer aan hoe dat geweest is. Van iets wat in puin is en, en dat je denkt van, nou, nu is het gebeurd... en dat dat je dus de kracht hebt, en dat vind ik ook bij Friesland passen... dat je dus samen weer de kracht hebt om daaruit te komen. En eigenlijk past het ook mooi bij die krimp. Dus, ja, ja. dus ik denk ook dat, dat, een, dat er iets is wat wij met z'n allen op kunnen lossen. En dat het minder erg is dan uh, verondersteld wordt. Dat komt ook uit de onderzoeken. En wij zouden als FNP eigenlijk best willen pleiten voor een gedeputeerde voor de krimp. De ja. vraag is dan: dat geldt voor mensen, voor persoonlijk, als je persoonlijke leven in, in puin ligt, dan is altijd de vraag: waar ga je dan de kracht vandaan, de veerkracht vandaan Waar ja. haal je het vandaan? Ja, precies. Ja. Dat, dat, dat, uh... En dat zit in je, of, of ja, dat zit, moet je... Maar is dat zo, of heeft iedereen die nou, veerkracht? Altijd. Ja. Alleen weet, moet je het dus wel weten waar je het moet zoeken. Of, of zijn er ja. sommige mensen die het gewoon niet hebben. Nou, ik denk dat die veerkracht bij heel veel mensen zit. Maar dat je dat pas ontdekt wanneer je het, het moet gebruiken. En uh, als je ziet hoe uh, mensen soms die in ellende zitten... hoe die, uh, uh, hoe de, hoe die dus door die veerkracht weer op, op, op hun eigen benen kunnen staan. Ja. In dan in denk zin, ik dat we daar iets van kunnen leren. In die zin is de crisis ook iets wat gezond kan zijn. Ja, ja. En daarom geloof ik ook niet zo in... Uh, dat, je, dat je dus echt uh, mensen in een afhankelijkheidspositie moet zetten... alleen en uh, door uh, te zeggen van ja, uh, er moet geld uh, komen... maar dat je mensen dus ontwikkelingskansen moet geven. En dat geldt ook voor kinderen vooral. Ja, ja dat, je bent ook, oh, het is nu drie minuten over half één. Ik ga um, nu alvast even luisteraars oproepen... om straks na ene te bellen na het hoorspel... Um, als jij weer terug bent, naar, terug gereisd naar Friesland... Ja, en, en ik wil eigenlijk iedereen, alle mensen die bijvoorbeeld een affiche... voor de Provinciale Staten Friesen aan de, aan, op de ramen hebben ge, gehad... om die... Uh, bel, bel alsjeblieft, 0801121 om te vertellen waarom u dat gedaan heeft... en wat er op die affiche staat en hoe de campagne was. Iedereen die aan, op een of andere manier aan een campagne heeft meegewerkt... mag natuurlijk ook bellen. Het lijkt me heerlijk om daar het tweede uur over door te praten. 0801121. Um, Jij bent ook onderwijsadviseur, uh, advi onderwijskundige. In het nieuws zaten zat de, de toetsen, de CITO-toetsen... Ja. die uh, mijn van Bijsteveld wil gaan invoeren op alle scholen. En dan nog wat later in het seizoen, zo april, mei, als de zomer nadert. Is dat een goed idee? Nou, ik, uh, ik vind dat geen goed idee. Als je je het over ik, ontwikkelingskansen voor ja, kinderen... Ja, ik, ik, uh, ik zie dat... Uh, ontwikkelingskansen van kinderen juist uh, heel erg uh, versmald worden. Er wordt gekeken naar uh, kinderen uh, op een manier... en dat heeft te maken met het selectiesysteem... wat wij in de scholen hanteren. Kinderen worden door die toetsen van begin af aan... eigenlijk al, al gezet in A tot en met E... En als je in E en D en C zit, dan uh, heeft de school uh, het gevoel... of het gevoel niet, maar dat, dat wordt hun aangepraat... van daar moet je iets aan doen. Dus die moeten ontzettend trekken aan kinderen. En die kinderen krijgen het gevoel uh, van... oh, het klopt niet met mij. Ik ben niet... Ik, ik ben dus niet... Uh, ik krijg geen voldoende, zeg het zomaar. En ik ben van overtuigd dat wij uh, in de komende jaren steeds meer kinderen krijgen die uh, in de jeugdzorg uh, terechtkomen. Juist door het juist strenger door, maken van de selectiesysteem. Juist door dat selectiesysteem. Ja. En als je niet gaat, uh, gaat kijken naar wat kinderen wel kunnen, maar meer naar wat kinderen niet kunnen, dan zitten we op de verkeerde weg. Hm. En uh, dat zie ik nu al gebeuren hier en daar. En, uh, dan wordt er gezegd van, ja, kinderen nog jonger naar school... dus nog eerder uitselecteren. En het gaat uit van het negatieve, dat kinderen een achterstand hebben. En ik geloof daar niet in. Ik geloof dus weer in die veerkracht van kinderen, ja. in die ontwikkeling uh, van kinderen. En dat je breder moet kijken uh, welke... Uh, Vaardigheden hebben kinderen. Welke, welke kansen moeten ze hebben? Ja. Als je dat naar de frisse situatie uh, toe, uh, vertaalt... dan kun je wel zeggen, ja, steeds meer kinderen moeten toch naar HAVO of VWO. En dan denk je, ja, maar die andere kinderen dan. Er zijn kinderen die heel veel talent hebben voor andere dingen. En dat, dat telt even niet bij Maria van Wijsterveld. Die denkt alleen aan taal en aan uh, rekenen en, rekenen en, en kennis. Geval... Want onze kenniseconomie moet opgekrikt worden... Is dat niet ook voor Friesland belangrijk? Ik denk dat kennis-economie voor Friesland ook erg belangrijk is. Daar is er heel veel kennis en daar kunnen we ook heel veel mee doen. En dat doen we ook. Maar daarnaast moet je ook uh, de ambachtseconomie uh, pakken. En ik denk dat dat meer in het licht moet komen te staan. Wat versta, je, wat versta je daaronder? Dan? Nou, daar versta ik onder dat kinderen ook weer een kans krijgen... om een vak te leren en dat je daar op een manier naar kijkt... dat dat gewaardeerd wordt. Mm. Gewaardeerd wordt en dat en het is nu heel, heel eenzijdig, ja. wordt het bekeken. Uh, taal en rekenen, en als je daar goed op scoort... dan zou je succes in het leven hebben en ik geloof dat niet zo. Mm. Ik, ik denk dat je dan juist problemen schept. Goed, die kinderen die dat kunnen, dat is, is prima. En dat moet ook, en dat moet je stimuleren... En, maar er zijn ook kinderen die andere, kind, andere dingen goed kunnen. Kan jij op, op provinciaal niveau iets doen aan het onderwijs? En de manier waarop het onderwijs in Nederland wordt ingericht? Of is dat echt iets wat je alleen maar ja. door op om een landelijke partij te stemmen die dan wel je. je, je... Nou, onderwijs is in principe niet een ja. uh, taak van, uh, van de provincie. Maar bij ons is het toevallig wel een taak, omdat wij te maken hebben met het Fries. Ja, dat is wel. <lacht> en omdat we te maken hebben met uh, tweetaligheid en drietaligheid zelfs. Uh, hebben wij ook uh, drietalige scholen. Dus wij hebben in de provincie hebben wij uh, ook vanuit onze partij... hebben we dus uh, gestreven naar uh, drietalige scholen. En er zijn op dit moment, uh, ik dacht zo'n 40. En het is de bedoeling dat er in 2012 50 van die scholen zijn. Ja, ja. En daarnaast hebben we dus uh, de pjuttebwatersplakken. Dat zijn de peuterspeelzalen. En die peuterspeelzalen in kinderdagverblijven... die zijn ook tweetalig of vriestalig. En er wordt dus heel, uh, heel goed gekeken welk taalbeleid uh, voeren we hier. Ja. Dus niet van, oh, we kijken wel hoe die kinderen spreken... maar dat je dus heel bewust met twee talen... Uh, of meertalen talen zelfs. Uh, die kinderen een kans geeft. om, om meertalig op te voeden. Ja, want dat is toch juist heel goed voor de ontwikkeling van een kind. Meertaligheid. Ja, en dat, is, ja, dat, en dat mij... blijkt dus uh, in, in, in het buitenland. en het blijkt ja. ook in Friesland. dat die meertaligheid. dat dat meer kansen geeft. Ja. Omdat kinderen ook gemakkelijker uh, vreemde taalonderwijs. Uh, ja. uh, hebben schakelen dan, volgens ja. mij. Dus dat en is, schakelen, uh, uh, daar ben je gewend. Hè? Volgens mij is het voor, ja. voor, voor het brein. is het juist heel erg gunstig ja. om dat te doen. Ja. Dus daar is je wel een eisensterk argument hoor. En, en dat is. Uh, uh, juist de laatste jaren is dat uh, ook uit die onderzoeken meer naar voren ja. gekomen. Hey, mensen krijgen nu een idee van, oh ja, dat is juist een voordeel. Ja. Dus die kinderen die spreken naar Fries, die spreken Nederlands en Engels. Ja. En uh, ouders vinden dat ook uh, heel belangrijk. Die vinden Engels dan ook erg belangrijk. Maar die, die, hebben toch, die zien ook dat hun kinderen dus heel gemakkelijk schakelen en ook uh, beide talen kunnen hanteren. Ja. En dat Fries, is dat nou, als je het nou hebt over de veerkracht van Friesland. Um, want de, de provincie zal dat moeten laten zien, veerkracht hebben. Ja, ja. We, we hebben het al even benoemd op het niveau van de krimp. Dat industrie en economie wegtrekt, zou je kunnen ja, zeggen. Ja. Um, maar het landschap staat onder ja. druk. Aan dus de andere nog, kant nog... moet je zeggen, bij, uh, bij economie... Uh, dat er ook heel veel mensen voor zichzelf ben, er zijn begonnen. Dus dat zijn mensen die, uh, die duidelijk een ondernemingsgeest hebben. Ja. ZZP'ers. Uh, ik dacht dat we 3500 mensen hadden die voor zichzelf waren begonnen. Ja. En dus je moet niet kijken naar allemaal nieuwe economie... of nieuwe economie, maar uh, uh, de be uh, nieuwe bedrijven aantrekken... En, en denken dat dat het is, maar dat je dus de bedrijven die er zijn... dat je dat moet versterken. En dat je dus uh, ruimte geeft voor nieuwe economie... en dan denk ik aan ICT-achtige zaken. En, en veel meer op het gebied van... Uh, ja, er moet een snelle verbinding natuurlijk komen. Uh, ICT-verbinding, die is er ook, hoor. Ja. Maar, Geen spoorverbinding, maar een ICT-verbinding. Ja, precies. Wij kiezen ook... Uh, ja, dat is ook, ook zo'n pro <laughs> programmapunt... Uh, er staat nog een, een spoorlijn op stapel tussen Heerenveen en Groningen. Nou, onze partij vindt dat een beetje onzin, omdat we toch uh, vinden dat... ja, er, er, zit een, er is een, een vierbaansweg van Groningen naar Heerenveen... en uh, daar uh, rijdt een uh, hele snelle bus. En dan denk je, ja, wat, wat is nou het voordeel? Om dat, want dan haal je de mensen uit de bus en die wil je in de trein zetten. Ja. En dat moet ontzettend er, veel kosten. En is er een partij of er een provincie voor om dat te doen? Dan? De partijen zijn daarvoor? Nou, er zijn wel enkele partijen die vinden ja. dat het moet. En waarom moet dat? Het is eigenlijk nog geld vanuit het idee van die Zuiderzee-spoorlijn. Oh, ja. En dan denken ze, oh, dan gaan we doortrekken. En wij denken dat Leeuwarden er alleen maar slechter voor, van ja. wordt. En Leeuwarden moet wel de banenmotor worden van het noorden. Dus. Uh, ja, slecht idee vinden we dat. Okay, okay. Ga dan maar een tjalf, uh, of uh, ga dan maar iets uh, met... Uh... Met 11 doen, want er moet ook iets tjalf, gebeuren. Ja, ja, ja. Ja, tjalf, uh, oh, dat, ja, wij zeggen 11. Ja. Maar 11. heb ik nu. Ja, ja. Nee, jarenlang. Ja, of, of je gaat renoveren of er moet iets ja. nieuws komen. Ja, het maar, het dat, ja. dat, dat hebben we nog geen keuze in gemaakt. Maar dat, uh, dan denk je, nou, ga dan voor de sport, ga dan dat geld ja. voor de sport uh, gebruiken. Maar dit zijn echt typische regionale kwesties. Ja. Moet dat hier dus ook uh, aangeroerd worden. En als het dan nou gaat om die veerkracht die nodig is in Friesland, waar was mijn vraag eigenlijk, waar moet Friesland als provincie dat... kijk, als mens is dat een probleem, als, als provincie moet je dat dus ook ergens vandaan zien te halen. En is het dan misschien zo dat daar de taal, die eigen taal, die, die eerste taal, het Fries, een rol in speelt? Dat dat een bindende factor kan hebben, maar dus eigenlijk uiteindelijk ook een, een hele vitale motor kan zijn van uh, het gevoel dat nodig is. Ja, wij denken dat wel, hoewel het, de taal, de Friese taal eruit ja, gaat. Dat is ook. Uh, dus dat maar we denken dat we, dat we daarmee ook uh, uh, ja recreatie en toerisme, uh, dat daar ook een, een mogelijkheid ligt. En ja, aan de andere kant dan, uh, dan is dat natuurlijk uh, ook iets waar je meer, meer ja, toch meer mee kunt doen. En dat, en dat kan je niet alleen doen. in het onderwijs, maar ja. dat zou je ook uh, bij bedrijven, zou je, dat, zou, je, zou je daar ook meer uh, mee kunnen doen. Dat mm. gebeurt hier en daar ook, in de reclame. maar is daar ook een voorbeeld van. He, er zijn ook mensen die dat, die dus, uh, dat, die, uh, dat eigene van die, mm. die provincie uh, mm. kunnen promoten en dan... Uh, dan, dan kun je ook weer, uh, economisch kun je natuurlijk... Maar dit lijkt mee. me vanzelfsprekend. Dat elke provincie heeft wel iets om zijn eigen provincie te promoten. Of zo. Ja. En ja, dat is, dat is, is dat voldoende om... Want ja, er is denk, veel kracht nodig, denk ik. Ik denk wel dat, dat Friesland... Uh, dat heeft dan te maken met de identiteit van onze provincie. Maar dat, dat we daarin uh, toch... Uh, Iets meer hebben. En dat, dat heeft waarschijnlijk uh, Zeeland, zou je daar mm -hmm. ook, zou je dat ook uh, van kunnen zeggen. En misschien Limburg, maar dat zijn toch wel provincies die echt een identiteit hebben. ja, ja. ja. Die, uh, Daar ga jij vanaf morgen ook weer heel hard aan werken, begrijp ja. ik. Ja. Um, hoeveel stemmen gaan jullie halen morgen? Uh, het is heel moeilijk te hoeveel... voor voorspellen. Ik moet zeggen dat we dat we een geweldige campagne hebben gehad met zoveel vrijwilligers en dat we dus uh, ook uh, een bus uh, langs hebben laten rijden in bepaalde dorpen. En uh, onze kracht zit in de vrijwilligers. En onze kracht zit in uh, dat we dicht bij de mensen zitten. Hmm. En we hebben de laatste jaren zijn we steeds in opgaande lijn uh, ja. hebben we gezeten. Dus, dus wij hopen dat we dus nog die lijn door kunnen zetten. Ja. Ik wens je... En het is, het, het, het, ja. Goed, ik heb nu met jou gesproken. En, en we hebben jouw gezicht als het ware beter leren kennen. Dat vind ik fijn. Ja. Mooie en sterke gezicht. Dus ik wens jou in ieder geval ook heel veel succes toe. Dankjewel. Ja, dank je wel. Dank je. Graag gedaan. Um, mooi, met alle veerkracht. Um, dus in Leeuwarden zien we via Twitter staan er lange rijen... waar nu al gestemd kan worden. En wij willen doorpraten over de verkiezing. Als u eraan meegedaan heeft, misschien wel een affiche op de ramen heeft gehangen. Niet per se van de FNP. Mag ook een andere partij zijn. Bel met verhalen erover 0800-1121. En uh, misschien zijn er wel kwesties in de provincie die we aan de kaak willen stellen. En dan uh, gaan we daarover doorpraten na ene. Tot zometeen! De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen Confident. vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio Berg Radio Berg Het radiostation voor Berg Radio Berg Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja, dames en heren. Uh, pardon, excuus. Uh, uh, Kekker in de keel. Uh, Een hoesten. Uh, zo, ja, dat is ook weer gebeurd. Hartelijk welkom bij Radio Bergijk, dames en heren. Uh, u weet het natuurlijk, wij Nederlanders, wij zijn een volk van, uh, ja, die ons land eigenlijk hebben bevochten op uh, de woeste baren. Uh, op het, uh, de natuurkracht die water heet. En uh, een, een van de topprestaties die we hier in Nederland hebben geleverd is natuurlijk de Westerse En daar is Peer vandaag op reportage. Daar gaan we straks uh, naartoe uh, overschakelen. Maar we beginnen natuurlijk eerst even met uh, gezondheidsnieuws. Er is een oproep van de GNGD. Die zijn het uh, zat. Uh, die hebben nu duidelijk uh, te kennen gegeven onder het uh, kopje Stop hooikoorts dat het nou eens een keer af moet gelopen zijn met die hooikoorts, want uh, ze krijgen er uh, helemaal uh, de scheid van van al die mensen met tranende ogen, slijmvorming, benauwdheid, neusverstopping en hoesten. En dat maakt het leven veel minder aangenaam voor de omgeving. Dus uh, een dringend verzoek van de GNGGD aan. Mensen die mekkeren over hoorkoorts, stop hoorkoorts. Gewoon ophouden, het is nou eens een keer genoeg. Radio Berghijk. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Voor elk wat wil. Mm -hmm. uh, dames en heren, het is weer tijd uh, voor een, uh, een reportage van uh, Peer van Eersel. En uh, het is deze keer heel speciaal. Ik hoop ook dat we verbinding kunnen krijgen. Want, want, u hoort het goed... Peer is helemaal naar Zeeland afgereisd. om daar een werkbezoek af te leggen. aan de Westerschelde tunnel. Die prachtige langste tunnel. die uh, Walgeren verbindt met Zeeuws-Vlaanderen. Ja, hallo? Peer, hoor je mij? Peer? Peer! Goeiedag. Ja, dat wordt beter. Ja, goeiedag. Oh, ik, we hebben een hele duidelijke ontvangst. Uh, ik zou zeggen, Peer, steek van wal met je werkbezoekreportage. Ja, het is ongelooflijk. Ik denk dat ik iets rustiger moet praten. Er hangt hier nogal een, uh, een galm in de tunnel. Uh, ik hoop dat je daar geen last van hebt. Het is heel erg indrukwekkend. Uh, uh, ik sta hier... Nou ja, ik, laat ik bij het begin beginnen. Toon blij... Het is echt, nou, het is echt waarin... Holland, toch? De waterbouwkunde, de weg en waterbouwkunde. Het is een paradepaardje. Het is heel imposant. Hier gaan en de... de, de, de, de, de, de nou ja, ik kan even niet op een voorbeeld komen. Het gaat erbij in het niet vallen. Dat zeg ik wel. Het gaat erbij in het niet vallen, waar ik niet op kon komen. Maar uh, uh, ik heb hier een, een, een, een, een ingenieur naast me staan. Uh, hoe is uw naam? Uh, de heer Borbergs. Goed, meneer Borrenbergs. ik loop met u mee. En als ik mij iets opvalt, zal ik daar een vraag over stellen. Maar u gaat even de algemene wetenswaardigheden... dat zijn heel interessante wetenswaardigheden... Ja. gaat u ons vertellen, de, de, de luisteraars van Bergeink. Ja, ik ben uh, misschien even handig om erbij te vertellen. Ik ben hoofdingenieur van het project Westerschelde-tunnel. Ach! En uh, nou, mijn passie ligt al levenslang bij donkere tunnels eigenlijk, op een bepaalde manier. En nou, dat is dit natuurlijk een, een hoogtepunt voorlopig in mijn leven. We hebben hier een, een tunnel van maar liefst 6,6 kilometer lang. Zo! Die dus uh, Walcheren verbindt met Zeeuws-Vlaanderen... waardoor ontzettend veel uh, reistijd bespaard kan worden. Het is een tunnel waarvan wij verwachten dat alleen al in het eerste jaar... zo'n 12.000 passanten dagelijks daardoor heen. Dagelijk. Zijn daar dagelijks? Dagelijks. En de maximumcapaciteit van de tunnel is 27.000 voertuigen per dag. Een totale tunneltracé is ongeveer 22 kilometer lang... En, uh, ja, maar meneer Bovenberg, eerst ja. even over de bouw. Want ze zijn, het zijn geen afgezonken kersons, hè? Nee. De meeste tunnels zijn, ook in Bergrijk, alle tunnels zijn afge, afgezonken kersons. Ja. Maar dit is, dit is heel speciaal. Dit is een boorproject. Uh, het ja, is hebben... een soort, soort raketachtig ding. is gepenetreerd in de aardbodem. Ja, die is zo he, langzaam. Eerst in het begin langzaam. Ja, moet je voorzichtig knap, zijn. Ja, ja, ja. He? En dan, als je eenmaal, zeg maar, door het... Zeg maar met, de, met de kop van de boormachine langs het eerste randje bent, dan kun je tempo gaan maken. Ach, ja, ja, ja. ja. Daarmee is dus deze tunnel Anders geboord. Knap misschien uh, de aardspanning. Ja. Dat is een soort... Kan ik je zeggen dat het een soort elastiekje is? Ja, op een bepaald moment is het een elastiekje. Wat je dus eerst moet oprekken, voorzichtig. Je moet er ook een soort... soort, soort uh, uh, je gebruikt daar ook middelen bij. Oh, zijn, zit er aan de boorkop een soort glijmiddel? Zit er een soort glijmiddel? Ach. Ja, zit, wel, dan, we, staan, we zien hem daar staan in de verte. Ja, hij is staat dus nu op zijn kant. Hij, een gigantische boorkop. Ja, hij staat nu op zijn kant, dus met het boorvlak naar boven. Want hij op, staat buiten dienst. Hij, hij is klaar. Hij is klaar. De tunnel is klaar. Ja. Ach, nou, we, we, we gaan hier eens even een, een eindje erin. Ja. Het is nog donker hier. Eh, het is een beetje klam en vochtig. vochtig. Ja. De wandbekleding is vrij zacht, hè? Dat is... Hittebestendig materiaal. Hittebestendig materiaal. Het kan veel wrijving hebben. Want natuurlijk al die voertuigen die hier in en uit zullen rijden... dat levert natuurlijk allerlei luchtweerstand ja. op. En en dan maar we gaan het niet gratis doen, hè? Nee, we gaan hier uh, tol voor heffen. Ja, mensen moeten... Betalen. betalen om om bij... in de tunnel te kunnen. En om er ook weer uit te komen. Om er uiteindelijk uit te komen, natuurlijk. Um, ja, wat kan je nog meer zeggen van zo'n tunnel? Nou, weet u wat? Dus hierboven is de Westerschelde. Hierboven. We zitten nu op het diepste punt. Hoe diep is dat? Nou, dat is uh, even kijken. 60 meter, hier staat het. 60 meter, ja. 60 meter water zit er dus boven ons. En daar staat nog die, die tunnel. Uh. Daar staat u toch de hele tijd te wiebelen. Moet u een plan? Ja, ik moet eigenlijk heel erg nodig even van het toilet gebruik maken. Nou, dan blijf ik hier even. Ja. Doet u voorzichtig. Ja, ik doe voorzichtig. Ik ben zo bij u terug, hoor. Ja. Oh, ja. Er zijn dus ook toiletten om de... Om de 800 meter heb je een toilet. En daar zie ik hem nou in de verte. U hoort hem hollen, hij gaat steeds harder hollen in de tunnel. Dat is toch een rare manier van lopen. Die. Volgens mij is het een flikker. Nou ja. Hé, hey, daar staat dat grote boorapparaat. Ach, hier zit een trappetje. Even in. Ach, de deurtjes zijn zo vergeten doen. Zo zegt dat ziet eruit als een cockpit van een, een maandlandingsvaartuig. Even kijken. Hier zit de sleuteltje in? Even kijken. Nee, peer. Nou ja, eventjes. Dat vindt die meneer niet erg. Nou, even het sleuteltje om. Zo! Um, hoe gaat hij uit? Weet ik niet. Hij gaat, uh, hij gaat, niet, meer, uh, hij gaat niet meer uit. Toon, toon, zoek eens op. In zijn lopen die hoe gaat zo'n boor? Ik heb een uh, vergissing gemaakt. Nou, ja, laat hem dan met draaien. ik ben weg. Deurtje dicht, ga ik af. Wegrollen door de tunnelbuis. Meneer Bovenberg waarschuwen. Nee, is toch vuile homo? God, hij begint zich een weg naar boven te vreten. Door de tunnelbuiswand heen. Holle peer voor je leven, Holle. Holle. Oh, die zender is zo zwaar. Die zender is zo zwaar. Holle peer. Och, De gutstalla. Dat was de schailde tunnel. Nou, peer. hoor je mij? Toen! Wat gebeurt er allemaal? Niks toen! Niks, ik kom me met de bestrukken. Ik hoor een oorverdopend lawaai in die tunnel van je. Wat is er aan de hand? Nou, niks. Een, en de vuile homo heeft, een, uh, heeft die boormachine aangezet. Maar oh, die man. is nu zelf ook, uh, ook verslopen. Het was verschrikkelijk. Ik kon hem niet meer tegenhouden. Die homo, hij wou mij laten zien hoe hij met zijn uh, boorkop iets kon doorboren. Iets met een elastiekje. Ik, uh, ik, uh, ik vertel je later, ik moet rennen voor mijn leven, ik moet de zender afdoen. Hij is te zwaar, ik moet rennen voor mijn leven. Ik laat de zender hier achter. Ik laat de zender achter. Maar dat is onze enige zender. Hé, hé. Hé. Maar sta voor. Oh, Hé. God wat die zender erachter gelaat. Jezus, wat, wat is dat voor een geluid? Dat lijkt al, al over een complete westen schelden die tunnel binnen, kut. Dat kost me onze zender. Door die vuile poepvlekken. Daar hebben we een hele zender kwijt. Tijdje. Rampenmuziek! <tie> Ik ga die poefvlekken een proces aan doen voor een nieuwe zender. Rampen muziek, Nijtje. Bergijk op de kaart. Dit is uh, Staf Goossens. Ook ik zou graag mijn steentje bijdragen aan de actie Bergijk op de kaart. Mijn ervaring met het volgen van het wereldnieuws... is eigenlijk dat niets een plaats of plek zo goed op de kaart zet als een echte ramp. En omdat ik mijn eigen leven ook als een ramp ervaar... kwam die associatie in mij op. Nou moet je bijvoorbeeld denken aan een aardbeving. Maar wij liggen niet op een continentale breuklijn. Dus dat zit er misschien dan niet in. Maar we kunnen wel met verenigde krachten in Bergijk bijvoorbeeld... een watersnoodramp creëren. Ik zou daartoe... willen voorstellen... dat op een nader te bepalen... datum... alle... bergijkenaren... hun kranen en douche... en aanverwante watertappunten... vol open zetten En dat dan niet verder vertellen dat we dat gedaan hebben. Maar wel als Bergijk dan eenmaal blank staat. In paniek de wereldpers bellen. Met de mededeling dat Bergijk getroffen is. Door een levensechte watersnoodrom. Dat is het idee van mij. Stafgoosens. Ik hoop dat u het een idee vind ik zelf dacht van wel ja ik ben uh, ik heb uh, probeer uh, contact te krijgen met uh, peer uh, zoals u begrijpt Laten we hopen dat die levend naar uh, is gekomen. Het is natuurlijk wel op deze manier een, een, een, een verschrikkelijke rampendag geworden... want wij zijn onze zender kwijt. En we hadden er maar één. Dus uh, een oproep aan u thuis. Hebt u nog ergens op zolder een, uh, een zender staan? Zo'n uh, oude, zware rugzakzender met een lange spriet. Dan uh, houden wij ons aanbevolen om die voor een vriendenprijsje van u over te nemen. En daarvoor kunt u dan dus contact met ons opnemen. Want ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend... Dat wij door die, die, die, die, die, die, die, die homofiel. Dus nu eigenlijk geen reportage meer kunnen maken. Terwijl het een van de pijlers van ons radiowerk is. Nou, dames en heren, voor alle zieken bij naar wetenschap. En alle gezonde kop op, en ga even op zolder kijken.